Clement Peters met het NOS Journaal. Zeker duizend mensen in aan de Herengracht. Rond acht uur begonnen de aanwezigen te klappen. En na het applaus zetten ze het nummer aan de Amsterdamse grachten in. Vooraf hadden vrijwilligers de tekst van het nummer aan het publiek uitgedeeld. Na afloop kwam de vrouw van Van der Laan met twee van hun kinderen naar buiten. En bedankte de menigte. En ze zei dat haar man het eerbetoon had gewaardeerd. Maandag maakte Van der Laan bekend dat hij zijn taken neerlegt. In een brief aan alle Amsterdammers schreef de 62-jarige Van der Laan dat zijn artsen hem niet meer kunnen behandelen aan zijn longkanker. Bijna heel Puerto Rico zit zonder stroom nadat orkaan Maria over het eiland is geraasd. Volgens de autoriteiten ligt de stroomvoorziening er volledig uit... en zitten 3,5 miljoen mensen zonder elektriciteit. De infrastructuur van het eiland is zwaar beschadigd. En gouverneur Rossello heeft president Trump gevraagd... het eiland tot rampgebied te verklaren, zodat er meer hulp komt. Puerto Rico is onderdeel van de VS, al is het officieel geen Amerikaanse staat. De stenen van de domtoren in Utrecht zijn er slechter aan toe dan gedacht, zegt de beheerder van de toren. Met name het middenvlak waar het uurwerk zit vertoont meer schade. In november wordt het onderzoek van de dom afgerond en dan wordt er een herstelplan gemaakt. En na verwachting gaat de restauratie meer dan 40 miljoen euro kosten. Bekerhouder Vitesse is verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de KNVB-beker. De amateurs van AVV Zwift uit Amsterdam waren beter in het nemen van strafschoppen. 5-3, nadat er in de reguliere speeltijd en in de verlenging niet was gescoord. Roda won eenvoudig met 5-0 van Capelle. En Ajax versloeg in Den Haag Scheveningen met 5-1. Het weer. Geleidelijk overal droger. Vannacht koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen zonnige periode en droog bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment. Zandvoort heeft het. Zandvoort het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. ZFM Cinema.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 So sad. De stad ligt te sturken. Blikken voor ijzer in de stad vol met schurken. Schoon in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed. Ik wil liever in de buiten. Mijn gedachten op mijn masterplan. De kans met de draai. Voor de geef hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers die kiebel ze de duiken van stil zitten, Klaar voor de arts, delen de keer.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 Now you're so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 It, reaching out.